UBS geeft toe dat er door bankmedewerkers is geknoeid... met de interbankaire rentetarieven in Japan... om de handelsposities te verbeteren. De topman verwacht niet dat de bank ook in Japan nog een boete moet betalen. De Ierse regering komt binnenkort met nieuwe richtlijnen voor abortus. Dat heeft de regering aangekondigd na de dood van een vrouw van 31... die overleed doordat artsen haar een abortus weigerden. De regering van premier Kenny wil dat abortus wordt toegestaan... als het leven van de vrouw in gevaar is... Tien parlementsleden van de conservatieve regeringspartij Fine Gael... hebben aangekondigd dat ze tegen elke versoepeling... van de abortuswetgeving zullen stemmen. Premier Kenny heeft daarom de steun van de linkse oppositie nodig. De katholieke kerk in Ierland verzet zich tegen verruiming van de abortuswet. In de Franse stad Nancy is een pasgeboren baby ontvoerd uit een ziekenhuis. Een wildvreemde vrouw heeft het kind gisteravond meegenomen. De vrouw ging verkleed als verpleegkundige het universiteitsziekenhuis in... Ze liep naar de kraamafdeling en haalde daar de twee dagen oude baby uit hun bed. De Franse politie zoekt met man en macht naar de ontvoerder en de baby. Het weer vandaag blijft het overwegend droog. Vanmiddag is er kans op wat zon en de middagtemperatuur ligt rond 6 graden. Er waait een matige oostenwind. AMB verkeersinformatie. De files lossen nu snel op. In totaal staat er nog 40 kilometer file. Wat opvalt is de A13 daarna richting Rotterdam. Tussen knooppunt Iepenburg en de afrit Berkel een rode reis 8 kilometer. Ze zijn daar bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. De linkerreis ook is dicht, maar het verkeer kan ook omrijden. Volgt aan de borden Utrecht. We zitten al in de 70ste minuut. Tsjong.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 Een heel goedemorgen. Het is vijf minuten over negen. Het CPB komt opnieuw met nog slechtere ramingen over onze economie. hoort u zo meer over. En waarom heeft rendier Rudolf een rode neus? Een Nederlandse fysioloog, fysioloog heeft het antwoord. We horen zo meteen van hem hoe dat luidt. En er wordt weer gepolderd in Nederland. Het kabinet werkgevers en werknemers die komen vandaag bij elkaar... om te praten over gezamenlijke aanpak van de crisis. En dat is eigenlijk uh, ja, voor het eerst in lange tijd... dat de hoofdrolspelers uit de polder weer serieus bij elkaar zitten. Het kabinet, werkgevers en de werknemers. Want Het overleg lag een poos stil. Het ontbrak uh, aan afstemming en vooral ook aan vertrouwen. En, uh, vandaag wordt begonnen met verkennende gesprekken. Goedemorgen, Ton Heerts van uh, vakcentrale FNV. Goedemorgen. Um, wat is voor u vanmiddag het belangrijkste onderwerp op de agenda? Nou, We moeten afspraken maken over... Um... Uh, hoe we verder gaan over de sociale agenda, dat betekent arbeidsmarkt, en, uh, maar ook uh, zaken rondom pensioen, uh, de nullijn voor ambtenaren. Maar uh, wat ook heel erg belangrijk is, is dat we met name in de bouwsector en de, de sectoren die daaromheen uh, uh, werkzaam zijn, ja. dat daar de werkgelegenheid met uh, tientallen per dag afneemt. Dus uh, wij gaan knokken voor banen. De Eerste Kamer wil uh, bijvoorbeeld dat de nieuwe hypotheekregels weer versoepeld gaan worden om die, om die bouw uh, weer vlot te trekken. Wat zijn uw voorstellen op dat gebied? Nou, we proberen samen met de werkgevers vandaag wel, uh, wel wat te bereiken op dat punt. Wat je ziet is dat uh, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente dat dat, uh, aan banden is gelegd. Dat klopt ook wel. Maar over de hoeveelheid schulden die mensen nog mogen hebben, dat is nog weer een heel ander verhaal. En wat je ook ziet is dat als er weinig vertrouwen is en dat heel veel mensen in kleine baantjes zitten... dat het dan heel erg moeilijk is om een hypotheek te krijgen en een huis te kopen. Dus rondom die woningmarkt zullen er echt een aantal dingen moeten gebeuren. Los daarvan willen we ook met het kabinet sowieso in gesprek over hoe je ouderen beter aan het werk kunt houden... en hoe we jongeren aan de slag kunnen krijgen. Dat zal allemaal niet vandaag in één dag lukken... Um, maar zoals het kabinet zegt, het regeerakkoord is niet in beton gegoten, moeten wij ook gewoon proberen uh, met het kabinet en met ook vooral de werkgevers uh, betere afspraken te maken, zodat meer mensen een baan uh, houden en ja. niet het ontslag boven hun hoofd hebben. Ja, precies. Maar nu hoorden we al eerder in dit Radio 1 Journaal dat de marges klein zijn, hè? Nee, de marges zijn klein. Dat hoeft, dat hoeft ook niet allemaal vandaag. Wij willen open en reëel overleg. Dus dat betekent dat we elkaar nu niet op voorhand de maat nemen. Er zijn ook eh, onderwerpen waarvan ik al helemaal niet verwacht... überhaupt in deze kabinetsperiode met dit kabinet eh, overeenstemming te bereiken. Maar misschien is dat ook wel anders dan anders. Als je duidelijk van elkaar weet waar je het niet over eens bent... dan is dat ook een gegeven. En wij zullen tegen een aantal zaken eh, als FNV in beweging... ook actie blijven voeren waar we het eh, niet mee eens zijn. Je hoeft niet al je doelstellingen in één in uh, één, één dag binnen te halen. Het is een uh, moeizaam proces dat we überhaupt met elkaar in gesprek zijn. Het is moeilijk om met die gesprek te blijven. Maar we hebben de verantwoordelijkheid met elkaar om te zorgen dat er meer banen blijven. En dat heel veel mensen niet in de werkloosheid belanden. Of erger nog in de bijstand of ja. erger nog helemaal niks meer hebben. Hoe, hoe ver gaat uw mandaat, gezien uw activistische achterban? Nou, wij hebben <tus> dat uh, op een aantal punten. Wij noemen dat polderen en volderen. We, uh, we gaan spreken. Mandaat heb je totdat het vertrouwen wordt opgezegd. Dat is ja. niet aan de orde. En wij uh, gaan, wat ik al zei, op een aantal uh, terreinen ook zeker actie voeren. Ook als je kijkt de maatregelen die er in de thuiszorg zijn. Hoeveel baantjes daar worden opgeknipt uh, waardoor het bijna onmogelijk wordt om nog een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Ja, dan zijn dat zaken waar wij, uh, waar wij uh, voor blijven knokken. En als het nodig is, dan zullen we ook uh, uh, gaan folderen. En dat betekent dus dat we ook in actie komen. Ik, uh, het kabinetsbeleid is wel op een aantal terreinen zo desastreus, bijvoorbeeld rondom de maatregelen van de WW... Uh, dat nu we hem het hardste nodig hebben, wordt hij het meest afgebroken. En dat zal de FNV, uh, altijd, uh, de, daar zal de FNV zich tegen gaan verzetten. Ja, is, is, is het volgens u een moeilijke tijd om het poldermodel weer uh, nieuw leven in te blazen? Of heeft juist het gezamenlijk belang hier uh, een, een hele grote rol? Het is een gezamenlijk belang. Het is verder geen theekransje of zo. Dat is allemaal niet, wat mij betreft, ook niet aan de FNV besteed. Er worden overigens ook gewoon nog door onze bestuurders... bij heel veel bonden, cao's, afgesloten in de bedrijven. Ja. Met name in de land- en tuinbouw gaat het, gaat het best redelijk. Het is een verantwoordelijkheid die we op ons moeten nemen. Wij knokken voor de belangen van ruim een miljoen leden. En dat willen we graag zo houden. En dat, daar gaan we voor vechten voor banen. En als we het met het kabinet niet eens zijn of met de werkgevers... ja, dan laten we ons horen... En vandaag is weer zo'n moment, maar niet praten lost de problemen zeker niet op. Ton Heerts van FV sterkte vandaag bij het eerste overleg in De Polder. Dank u. Het is tien over negen. De economie van ons land zal volgend jaar niet groeien, maar weer krimpen. Het begrotingstekort stijgt daardoor naar 3,3%. In plaats van onder de 3% procent te komen, zoals we aan Brussel hebben beloofd. Dat maakt het Centraal Planbureau zojuist bekend. Vorige week kwam de Nederlandse bank ook al met somberder vooruitzichten. We gaan naar Johannes Hers, hoofdramingen van het CPB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw uh, voorspellingen zijn uh, nu een stuk negatiever dan die van september. Wat is er veranderd? Ja, de Nederlandse economie doet dit jaar en volgend jaar slechter dan inderdaad verwacht. Uh, dat komt eigenlijk vooral door het slechte derde kwartaal van 2012. En dat werkt ook door naar 2013. En verder is het buitenlandbeeld, uh, de omgeving, zeg maar, die is ook verslechterd uh, sinds uh, sind september. Betekent dat nou dat we uh, dit en volgend jaar weer opnieuw in de recessie zitten? Uh, ja, daar lijkt het op. Ja. Ja. Nou, dat is niet zo best. En het begrotingstekort hè, dat uh, komt uh, toch nog een stuk hoger uit dan een paar maanden geleden. Toen uh, was er nog geraamd 2,7 procent, precies binnen die marges van Brussel. Maar nu zegt u 3,3 procent. Ja. Hoe verklaart u dat? Ja, eigenlijk uh, ondanks de tegenzittende economie verbetert het zal dan nog wel hè, van 2012 op 2013. Want in 2012 is het 3,8 uh, en het wordt 3,3. Um, dus dat, en dat is vooral het, uh, te danken aan het kabinetsbeleid, zeg maar aan de bezuiniging en de lastenverandering. Maar ten opzichte van onze vorige raming in september uh, is de verbetering dus uh, kleiner. En mm -hmm. dit is helemaal te wijten eigenlijk aan die, uh, aan die slechtere economie. En uh, daardoor komen er gewoon minder belastinginkomsten binnen. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En, uh, moet het kabinet nu weer extra gaan bezuinigen...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 Extra bezuinigingen tot uh, minder besteedbaar inkomen en slechtere consumptie... en ja. ook weer negatief effect op groei leiden in de regel. Heeft u het, want ik heb altijd het gevoel dat dit soort voorspellingen... ook weer een, een mindere consumptie in de hand werken. Als u zegt dat het slechter gaat worden in de economie... dan houden mensen nog meer een hand op de knip. Ja, um, nou, we zien eigenlijk dat uh, vertrouwen speelt wel een rol... maar het, het, zijn eigenlijk echt, het is eigenlijk echt de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen... die de consumptie drijft. Dus... Uh, dus mensen voelen ook daadwerkelijk in een portemonnee Precies. dat er minder in zit... en dus ja. geven ze ook weer minder uit. Ja. Nou worden keer op keer die prognoses weer naar beneden bijgesteld. Hoe verklaart u dat nou, dat ook u en ook de Nederlandse Bank... steeds iets te optimistisch lijken te zijn? Ja, er zijn natuurlijk grote onzekerheden in de omgeving in ieder geval. Dus uh, steeds is het toch onduidelijk wat er in Europa uh, wel en niet goed gaat. Hey, dus dat is, dat is een hele onzekere factor. Um, ja, verder, wij waren ook wel verrast zeg maar, door dat hele slechte derde kwartaal in 2012. Dus dat, uh, ja, dat was ook nog een, een speelde ook mee. Ja, Kortom, niet zulke beste cijfers van het uh, centraal planbureau. Johannes Hers, dank u wel voor de toelichting bij de laatste gegevens. Straks, wat u altijd al wilde weten zo rond de kerst, waarom is de neus van Rudolf, het rendier, eigenlijk rood? Maar eerst uh, verkeer bij de ANWB Tamara Bruggemans. Ja, de files lossen snel op. We hebben nog maar 24 kilometer in totaal. Ik geef even files met een bijzondere oorzaak of een iets langere file. De A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd voor Delft-Zuid 3 kilometer. De linkerrij is ook eens dicht. Aan de andere kant op de A13 hadden we ook al een ongeluk. Den Haag richting Rotterdam voor de afrit Berkel en Rode reis 8 kilometer. Ze zijn er nog bezig met een technisch onderzoek na dat ongeluk. De linkerrij is ook eens dicht en het verkeer kan omrijden. Het verkeer richting Rotterdam kan de borden Utrecht volgen. En dan nog de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor knopend Gorkum 4 kilometer. Daar is de rijst ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 14 minuten over negen. De Taliban op bezoek in een Europese hoofdstad. Dat werd tot voor kort onmogelijk gehouden. Vertegenwoordigers van de fundamentalistische militante beweging komen wel naar Parijs, om precies te zijn, om te praten over vrede. Met onder andere de Afghaanse regering. Correspondent Lucas Waagmeester, dat is wel bijzonder. En de Taliban wilde toch nooit praten. Nee, dat klopt. De Amerikanen hebben begin dit jaar definitief afgedaan als gesprekspartner. En daarmee was eigenlijk deze deur. Uh, ja, volledig dicht. De taliban uh, zijn sindsdien heel duidelijk. Eerst die NAVO eruit, he, die buitenlandse troepen. Eerst president Karzai eruit en daarna valt er misschien te praten over vrede. Ergens in 2015 of zo hebben we het dan over. Maar ineens is daar toch een sprankje pragmatisme. He. Ze komen gewoon naar Parijs, allemaal in het geheim. Het mag ook vooral geen onderhandelen heten. Uh, dit is een soort snuffelsessie, he. een beetje aan elkaar ruiken... Dat duidt er toch wel op dat er binnen die organisatie toch nog altijd interesse is gebleven in een deal ergens in de toekomst. Dit gaat ook voor het eerst heel rechtstreeks tussen Afghaanse partijen. Eh, en Pakistan zal ook wel eerste rang zitten. Um, we gaan daar de komende dagen heel weinig over. horen. Het is allemaal geheim, op een geheime locatie ook. We, we gaan echt niet horen wat er allemaal binnen die deuren uh, gebeurt. Maar de taliban praten in Parijs. Ja, dat is inderdaad, je zegt het zelf, dat zien we echt niet elke dag. Nee, en, en wat zegt dit over de houding van de taliban? Nou, dat is heel moeilijk. Hè? Het enige wat we kunnen doen is natuurlijk proberen een beetje te analyseren van buitenaf wat we zien. Uh, president Karzai die stopt bijvoorbeeld na 2014. Dus de, de taart gaat opnieuw verdeeld worden in Afghanistan. Uh, wellicht zien de Taliban meer kansen uh, op macht als ze toch ook hun redelijke gezicht laten zien. Hè? Uh, daarnaast, en nou wordt het echt spannend, er lekte deze week een concept voor een vredesplan uit. Een roadmap naar 2015 opgesteld door Afghaanse en Pakistanse onderhandelaars. Daarin worden enorme concessies aan de Taliban genoemd. Echt uh, heel vergaand. Hè. Oorlogsmisdadigers bijvoorbeeld, die zouden compleet vrij uitgaan. Uh, er zijn zelfs benoemingen tot gouverneur in het vooruitzicht gesteld... voor commandanten die hun wapens, uh, bereid zijn hun wapens neer te leggen. Uh, volgens dat plan gaat een wapenstilstand eigenlijk naadloos over... in een uh, in gewone politieke deelname van de Taliban. De Taliban zou dan dus een politieke partij worden... ...die meedoet aan de verkiezingen. Afghanen kunnen dan stemmen op de Taliban voor het parlement. Je kunt zelfs in theorie een minister van Taliban-huizen krijgen. En ja, allemaal uh, ook vrij snel. Hè. Dit plan heeft het over een wapenstilstand... ...en oprichting van die politieke partij voor de verkiezingen van 2014. Dus. Dat is allemaal behoorlijk ja, out of the box gedacht, kun je wel zeggen. En we, moeten, we hebben geen idee wat de status van dat plan is... maar dat ligt zeker vandaag in Parijs natuurlijk wel op tafel. Ja, het klinkt inderdaad heel idealistisch. Is er vrede in het verschiet? Ja, dat, wil je dan, ja, dat is dan natuurlijk de volgende vraag. Gaan we het, hebben we het hier echt over vrede? Het is wel interessant wat hier gaat gebeuren. Het is echt een nieuwe aanpak. Alle taboes worden losgelaten. Hier pleiten mensen in de regio zelf al heel lang voor. Hè? De Taliban... ...moeten gewoon meedoen in het democratisch proces. Maar ja, het gaat hier natuurlijk wel, dat weten we allemaal... ...over vrouwenonderdrukkers, over bommenleggers... ...over mensen die de mensenrechten op een ongelooflijke manier hebben geschonden de afgelopen jaren... ...en over samenwerking tussen ja, jarenlange keiharde vijanden... ...die dus ineens binnen hetzelfde politieke systeem moeten gaan samenwerken. Dat is een hele ingewikkelde puzzel. Het gevaar is dat dat uitdraait natuurlijk op een scenario waarin de Taliban de macht hebben... ...in de regio's waar ze nu sterk zijn, het zuiden en het oosten van Afghanistan... En de regering in Kabul, de rest bestuurt. Een feitelijke splitsing van het land dus. Dat is precies wat iedereen altijd, al die jaren oorlog, heeft proberen te voorkomen. Dus ja, dit is wel nieuw. Baanbrekend. Heel interessant om te zien wat er de komende dagen in Parijs gaat gebeuren. Maar resultaten uit het verleden, dat weet jij natuurlijk ook, Rick. Die voorspellen ja. niet heel erg veel goeds meteen. En die oorlog, ja, die gaat ondertussen natuurlijk ook gewoon door. We wachten het af. Lucas wagemeester. Had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even think it goes. Ja, 's werelds rendier Veel bezongen. Rudolf en uh, zijn rode neus. Maar waarom is die neus nou eigenlijk rood? Dat heeft uh, professor Jan Insoe, fysioloog op de Intensive Care van het Erasmus MC in Rotterdam, onderzocht. Meneer Insoe, goedemorgen. Mijn naam is Inge. Oh, excuus. Dan <laughs> ja. heb ik het verkeerd gezegd. Um, waarom wilde u de neus van Rudolf onderzoeken? dat uh, wij geïnteresseerd zijn uh, vanuit de intensive care... ...en uh, uh, vanuit ja, de fysiologie van de geneeskunde van het cardiovasculaire systeem... ...in de kleinste haarvaartjes uh, die de mens heeft waar de bloedcellen in gaan. En wij hadden een onderzoek gedaan, uh, onder andere in uh, neuzen van patiënten... Uh, ...om te kijken naar die microcirculatie. De kleinste haarvaartjes in de mens en afwijkingen daarin. En we dachten, ja... Welke andere neus zouden we nou eens kunnen onderzoeken? En ja, de bekendste neus zoals u zelf uh, aangeeft, uh, is Rudolfs neus. Ja, en, dus... en, en waarom wilde u dan zijn neus onderzoeken? Nou, uh, ja, uh, uh, iedereen uh, kent het liedje inderdaad, vooral in de anglo saxische wereld. Het is Rudolf de Red-Nosed Reindeer. En we dachten, ja, je kan er allerlei soort verklaringen voor hebben. Ook misschien niet zo'n leuke verklaring. Misschien heeft uh, Rudolf een, uh, een, uh, een drankje op. Of uh, misschien voelt hij zich niet lekker het is fysiek. Uh, dus om de kinderen gerust te stellen, wouden wij uh, eens echt eens uitzoeken wat nou de oorzaak was van die rode neus. En we hebben gevonden eigenlijk dat dat gewoon de eigen fysiologische... Uh, kenmerk is van rendieren ja. en dat hebben we uitgezocht in de Noordpool. En hoe heeft u dat onderzocht? Uh, we zijn gegaan naar de uh, afdeling van professor Blix. Dat is de Arctic uh, Biology. Die kijkt naar uh, dieren in extreme kou. En zij doen onderzoek naar uh, rendieren daar. Omdat de neus van de rendier een hele belangrijke functie heeft bij de regeling van de temperatuur van de hersenen. Ja. En we hebben onze handmicroscoop die wij hebben uh, ontwikkeld in die neus gestopt. En hebben we een hele hoop uh, haarvaatjes daar uh, waargenomen. En wat, en, en en wat dus blijkt, uh, want u heeft hem op op een loopband gezet, heb ik uh, gezien. Ja, natuurlijk, want uh, als uh, Rudolf dus de sleeve van uh, feitenkloos moet trekken in de lucht, dan uh, moet hij veel arbeid verrichten. En uh, we dachten, nou, misschien heeft ook dat arbeid wat hij verricht, een effect op de doorbloeding van de neus. Dus hebben we hem op een treadmill inderdaad gestopt. Daar zijn ze getraind voor, om dat te doen. En uh, we hebben infrarood camerabeelden genomen. Een beetje nachtkijkers, uh, om het maar zo te zeggen. Waar u de verdeling van de temperatuur in de dier kunt uh, waarnemen. En wat bleek daaruit, Die uh, rendier kreeg een knalrode neus. Dus ja. uh, het is gewoon een normale eigenschap van Rudolf. Zoals een hond uh, met het heigen de, de temperatuur in zijn lijf uh, kan aanpassen. Kan de rendier door die rode neus uh, zeg maar de temperatuur in zijn lichaam regelen? die rendier, die heeft natuurlijk die voeten van die rendier, die is bijna min 40 graden daar, ja. wanneer het koud wordt. Wat, wat, hebben, wij, een... wat hebben wij hier aan als mensen? Nou, uh, uh, eerst is uh, de vergelijkende fysiologie, waarbij het gaat om de fysiologie van andere diersoorten of van de normale mens, onder extreme condities is voor ons uh, die geïnteresseerd zijn in uh, intensive care geneeskunde heel erg belangrijk. Want uh, daaruit kunnen we leren eigenlijk hoe onder extreme omstandigheden de mens zich kan uh, uh, uh, manifesteren, zeg maar. Want intensive care ziektes is natuurlijk ook extreme fysiologie en daar kan uh, de mens zich niet goed op uh, adapteren. Ja. En dat is dus voor ons belangrijke modellen om meer te leren over hoe het met de patiënten is. Professor Jan Inse, u wel voor uw of Rudolf, de Red Rose dank u wel voor uw commentaar over ja. Rudolf de Red Rose Naden. Dag. Dag. Rudolf de Red Rose Naden. We nee, maken er helemaal een potje van, de net Rose Red Nose Reindeer. He, he. Moeilijk was dat. Goed, u zult er nog vaker horen, dit liedje, de komende dagen voor kerst. We gaan terug naar Maino Remmers in de apotheek. Uh, er zijn veel vragen bij patiënten of uh, wat er nog aan medicijnen vergoed wordt... en wat er onder het eigen risico valt, hè Maino? Ja, daar hebben de mensen veel vragen over. En dat merkt uh, de apotheker hier, Joost van Roosmalen van Apotheek, klei in Den Bosch aan de Palmboomstraat ook. Hè? Dat de mensen niet weten wat nog wel en wat nog niet. Nee, het vergoed gaat worden volgend jaar. Ja. Nee, dat klopt. Er gaat waarschijnlijk toch wel weer het nodige veranderen. Dan krijgen we veel vragen over... Weet jullie dat zelf ook nog niet al? Nee, niet, niet in detail. Hè. Ja, dat is heel stom, maar dat, dat horen we echt pas bij de laatste dagen voor januari, januari horen de de definitieve uh, voorwaarden. Dus rond echt 30 december bij wijze van spreken? 31, december, 31 december, dan horen we de, de, de details. Waarom is dat zo kort op, de, op, op die jaarwisseling? Dat de, al, al, de, de, de, weet ik ook niet waarom dat waarom altijd zo lang moet wachten. Het vond het heel onhandig. We proberen het zo goed mogelijk aan de patiënten uit te leggen. We verwijzen ze door naar hun eigen zorgverzekeraar... die ze op dat moment nog hebben of die ze volgend jaar willen gaan nemen. Daar moeten ze zijn, met de zorgverzekeraar. Hè? Die, die stelt de voorwaarden op en wij horen dat ook pas later. Dus als ze echt daar vragen over hebben, zou ik ze daar naartoe verwijzen... Als we vragen hebben over medicatie, dan kom juist naar de apotheek. Want die zijn we natuurlijk wel voor en die beantwoorden ook heel graag. Ongeveer 2000 apothekers en die hebben het inderdaad, uh, die hebben het inderdaad behoorlijk druk, topdrukte. En dat was eigenlijk hier in de Palmboomstraat ook toen om half negen de schuifdeur ging. Ik moet vier keer per jaar moet ik deze tabletten halen. Voor drie maanden. Dat is uh, 30, 40, 50, 60 euro. En dan komt de internist erbij en dan komt de peter erbij zich zo met 350 euro. Ja, ja en, en dat is het eigen risico, want het gaat omhoog. Gevolg van het regeerakkoord. Ja, ik zeg, dat is voor twee personen 700 euro. Ik zeg tegen mijn man vanmorgen, volgend jaar kunnen we ons vakantieel bewaren. Dan mogen we thuis blijven. Is toch? Nou, ja, weet je, met een klein pensioentje. De zorgtoeslag gaat omlaag. Dus, oh, uh, we leveren gewoon in. En zolang als we nog leven. En gezond zijn. daar nou, dus zijn die pillen dan weer voor nodig? Dat zijn we dus niet. Nee. nee, Wat maar... moeten we eigenlijk halen? Wat is het voor iets? Want het is, ja... Voor mij is het abracadabra uh, allemaal. Ik heb tirax, 270 in de drie maanden. Oh. En wat gebeurt er dan? Dat is een schildklier. Oh. Anders wordt het kaal. Nou, nee, laat... Met, met prachtige, mooie, witte haren. Maar toch ook al. En, uh, ja, dan is er nog iets voor de hoge bloeddruk... en nog iets voor de rug. Ja. Voor de kalk. Hou vol. Dat is, ja, maar dat doen we ook. Invoer voor en tegenspoed, hè? En moeten hebben, hè? Niet na tien jaar, als er iemand ziek wordt zeggen... of als de een keertje tegen zit, bijblijven. Kijk, en die wijsheden zijn gratis. Samen de handen uit de mouwen en dan komt het er vanzelf. Zoals je zegt, mouwers. Succes ermee. Dank u. Ja, en achter mij is er een uh, teller die de wachttijd in de gaten houdt... en ondertussen zijn de rode hesjes druk in de weer. Die lopen af en aan... Wat is dit nou weer? Het is een beta-blokker. Beta-blokker? Ja. Heb ik daar wat aan? Um, nou, het zijn tabletten, tabletten voor het hart. Voor een razende verslaggever. Altijd handig. Ja, Rob Sebes is hier ook van de apothekersorganisatie KNMP. Dit betekent uh, echt wel topdrukte. Uh, Opvallend is, de mensen hebben ook veel vragen erover. Ja, we zien dus dat elke apotheek in Nederland heeft gemiddeld zo'n 7 à 10 verzekeraars daar hebben ze mee te maken. Maar die hebben allemaal een eigen aanpak. En dat is ontzettend verwarrend voor de apotheek, maar ook voor de patiënt. Ja, en dat betekent dus dat je veel moet uitleggen aan de baarling. Ja, en dat is uh, eigenlijk zonde van het werk. Want de apothekers en hun personeel willen graag natuurlijk mensen met ja. uh, medicijnen helpen. En niet allerlei moeilijke vragen over de vergoedingen beantwoorden, want die liggen echt bij de verzekeraars. Dus wij doen ook een appel aan de verzekeraars: leg het er gewoon beter uit wat je vergoed aan de patiënt. Ja, nou ja, dat begint al. De kabinetsplannen natuurlijk, hè? want die hebben ook voor veel vragen gezorgd. Ondertussen moet Joost van Roosmaal af en toe wel een krabbel zetten natuurlijk. Ja. Alle recepten moeten gecontroleerd worden. Dus Jullie wel... halen er nog veel fout uit, hè? Uh, nou, dat valt gelukkig wel mee. Maar we, we zijn natuurlijk wel elk recept heel goed aan het controleren. We zorgen, ja. proberen ervoor te zorgen ja. dat alles foutloos eruit de gaat. Het gebeurt wel, hè, dat er nog fouten... Nou, we hebben afgelopen jaar berekend dat uh, onze apothekers en assistenten... Halen zo op jaarbasis zo'n 1 miljoen fouten uit de recepten Wat blief, 1 miljoen? Ja, zijn niet echt zware fouten soms, maar ook kleine dingetjes... maar wel belangrijk voor de patiënt. Dus de controle door de apotheek is van cruciaal belang. Nou, horen we dat ook nog even op de valreep. De wachtruimte is nu weer wat leger, maar vanmiddag verwachten ze weer topdrukte... achter de groene dozen met de medicijnen. Het staat tot aan het plafond opgestapeld. Het is hamsteren voor de 31ste. Mayno Remmers. Mensen die in het verleden in de jeugdzorg hebben gezeten kunnen daar vaak lastig informatie over terugvinden. En de reden daarvoor is dat informatie niet goed wordt opgeborgen of te vroeg wordt vernietigd. Stichting steunfonds Pro Projeventoeten wil dat daar duidelijk afspraak over komen. Ineke van der Zanden, voorzitter van de stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar lopen mensen die informatie over hun jeugd terug willen zoeken nu op stuk? Ze lopen stuk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 te voorstellen, daarvoor was het onduidelijk of niet. Het verschilt en bovendien zijn er heel erg veel fusies en reorganisaties geweest. En ja. in dat kader zijn ook heel do veel dossiers gewoon vernietigd, als ze er al waren. En nou is de bedoeling dat de jeugdzorg naar de gemeente gaat. Uh, wat verwacht u dat er gaat gebeuren dan?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 De komende transitie, de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten... mij het beeld geeft dat, het, dat de situatie nog erger gaat worden... omdat er veel meer partijen zullen zijn die betrokken zijn bij het bieden van hulpverlening. Wat zou moeten gebeuren volgens u? Ik denk dat beide ministers in overleg met cliëntenorganisaties voor één bewaartermijn uh, moeten gaan zorgen... dat we wettelijk moeten gaan vastleggen... voor alle vormen van, uh, van hulp waar uh, kinderen bij betrokken kunnen zijn. En dat mensen, ja misschien wel moet je naar een bewaartermijn van 100 jaar... dat mensen recht hebben om hun eigen geschiedenis te leren kennen. Want onze ervaring is dat mensen vaak op latere leeftijd toch die behoefte hebben om hun eigen geschiedenis ja. te leren kennen. En ik vind dat, dat echt dat ze daar recht op hebben. Indieke van der Zanden van de Stichting Steunfonds Pro, Joven Toeten. Dank u wel voor uw pleidooi. En uh, tot zover dit NOS Radio 1 Journaal. Voor iedereen die luistert, nog een mooie dag. Maar blijf vooral luisteren, want zo meteen een jaar door al Megens bijvoorbeeld die het nieuws doet. En Sven Kokkelman met Goedemorgen Nederland. Dag ik, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, die CPW's, de ramingen dus. Wat moeten we daar nou mee? Vooral geen paniekvoetbal, zegt Zweden van Wijnbergen, De econoom, verder, het kabinet moet de afschaffing van kernwapens tot speerpunt van het beleid gaan maken. Dat hebben we al vaker gehoord van met name de partijen aan de linkerzijde van het spectrum. Deze keer komt de oproep van het CDA. Te veel banken worden aangemerkt als nationaal systeemrelevant. En dat betekent dat ze door de belastingbetaler gered moeten worden als ze in de problemen komen. Die garantie lokt een verkeerd gedrag uit bij bankiers, waarschuwt een andere econoom, Ewald Engelen. Dat en meer, zometeen. Na het Nieuws, Hiepiep, hoera! <laughs> Toch op Negens. Inkoma. Ja. Radio 1, <laughs> het NOS Journaal. Ook het Centraal Planbureau voorziet volgend jaar opnieuw een krimp van de economie. Vorige week voorspelde de Nederlandse Bank dat de economie 0,6% zal krimpen. Het CPB gaat uit van een half procent. Met Prinsjesdag dacht het planbureau nog dat de economie volgend jaar 3,5 procent zal groeien. De rekenmeesters van het kabinet denken verder dat het begrotingstekort in 2013 uitkomt op 3,3%. En dat is dus boven de Europese norm van 3%.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 En de Zwitserse bank UBS heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse, de Britse en de Zwitserse autoriteiten. De bank betaalt een boete van omgerekend zo'n 1,2 miljard euro voor betrokkenheid bij de manipulatie van de Libor-rente. Dat is een tarief dat banken onderling gebruiken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Nog een aantal files. We vinden ze op de a 9 Alkmaar richting Amstelveen, Voor Badhoevedorp 2 kilometer. Op de Ring A10-Noord richting Zaanstad. Voor de Koentunnel 2. Daar staan gestrande vrachtwagens. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Een ongeluk op de A13-Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Zuid 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Aan de andere kant op de a 13 Haag richting Rotterdam. Staat tussen knooppunt Ippenburg en de Afrit-Berkel en Rode reis 8 kilometer. Ze zijn er bezig met opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Het het verkeer richting Rotterdam kan eventueel omrijden, volgt dan de borden Utrecht. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Knopend Gorkum 6 kilometer. Daar staat een stilgevallen auto en daarom is de ook dicht. En dan nog de A27 Breda richting Gorkum voor Nieuwendijk 2 kilometer door een ongeluk. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Ook het CPB voorspelt verdere krimp. Vooral geen paniekvoetbal, zegt Zweden van Wijnbergen. Alle kernwapens de wereld uit. Te beginnen uit Nederland vindt het CDA. Ophef in Duitsland over een roze kerstmarkt. Overheidsgaranties voor systeembanken lokken risicovol gedrag uit. En de Post, het ochtendtumeur van Koos Postomaat is 3 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Ja, Arm van Attenveld is er ook. Hij is vanochtend in Amsterdam. In de Kalvelstraat, waar je tussen de Perisport en de foodlocker een overledene kunt herdenken. Twitter met ons mee. Hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgen Nederland Het .no. begrotingstekort, dames en heren, komt volgend jaar toch uit boven de EU-norm van 3% blijkt uit de cijfers van het Centraal Planbureau. Er is volgend jaar een tekort van 3,3%, terwijl op Prinsjesdag nog werd gerekend met een tekort van 2,7%. En daarmee zit het Centraal Planbureau precies op de lijn ongeveer van de Nederlandse bank. Zweden van Wijnbergen, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Econoom. Hey, wat moeten we met deze cijfers eigenlijk? Uh, nou, niet zoveel. Niet zoveel. Die, Het is niet echt nieuws. De Nederlandse bank kwam hier al, zoals u zei, al enige tijd meer terug. Die komen ongeveer hetzelfde getal en met dezelfde begrotingseffecten. Um, nou ja, Nederland is natuurlijk niet een land als Griekenland, wat sort of op de rand van de afgrond staat en bij elk beetje tegenwind erin kan vallen. Nee. En waar maar... het op gaat is dat je geloofwaardig bezig bent dat tekort terug te brengen. Nou... Er dus is een heel pakket in de september besloten. Dat ga, zou het gaan doen op basis van informatie toen. Ja, ja we hebben daar normale procedure voor. Je, je, in september passeer je een budget, daar begin je mee. En ergens het voorjaar ga je kijken hoe dat loopt. Ja. Uh, dan weet je genoeg van het lopende jaar om te kijken of het zelf niet haalt. Dat uh, is ook wat de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zojuist uh, via het ANP laat weten. Um, de afweging maakt het kabinet zoals gebruikelijk in het voorjaar op basis van de dan-actuele CPB-raadpreramingen. Dat is gelijk, en dan weten ze veel meer. Kijk, en, en, je ziet nu dat ze, nou, wanneer september, dus we hebben het echt over een aantal maanden geleden, toen, toen verwacht het nog veel hoger gegroeid. Dus daar, daar kunnen mensen geen vergissingen vergissingen bij de kanten op gaan. Een ja. andere woord, het kan ook nog anders zijn in het voorjaar, maar daar zijn de tekenen niet naar, hè? Nee, voor een deel natuurlijk omdat het kabinet zelf steeds meer in de nesten werkt. Want een, het is natuurlijk maar een heel een deel, een langzaam lopende wereldtekening, maar een flink ander deel is het kabinet al jaren voor ook, dit kabinet nu nog veel harder, ja. tegen woningcorporaties. En dat zijn de enigen die de bouw nog een beetje overeind kunnen houden. Ja. Ja, die, die zijn zo druk bezig met helemaal daar front in dat het schoppen. Ja, daar, daarmee werken ze zelf wel mee in de nesten, ja. ja. met andere woorden, daar zijn vriend en vijand het zo langzaam wel over Tot aan de Eerste Kamer aan toe, je moet die bouwsector weer vlot trekken, want dat is de aanjager ja, ja, van de economie oorlog Dat doen ze nu wel. Als je 2 miljard weghaalt bij de enige partij die nog geld heeft om woningen te bouwen... Ja, dan moet je niet zijn niet dat er geen woningen meer gebouwd worden. En oh. Dat is wel wat dit kabinet gaat doen. Goed, dus voorlopig geen paniek, voetbal, niks doen. Overigens heb ik mij wel eens door hoge rijen laten vertellen... dat je ook nog wel aan een paar knoppen kan draaien, zoals het dan heet bij die cijfers. Iets met aardgasbaten die je dan iets hoger inschat. Maar dat heeft dus kennelijk ja, ook niet dat geholpen. Zijn dat is natuurlijk... Serieus, dat is serieus beleid. Het is dus echt vrij triest dat hoge ambtenaren dit soort onzin vertellen. Dat zijn van die boekhoudtrucs waarmee je probeert iedereen te misleiden. Maar er valt niks aan echte inkomsten en uitgaven. Nee. Met andere woorden, 3,3% tekort. Blijft 3,3% tekort voorlopig? Ja, dat denk ik wel. Maar we zullen in april wel zien of dat een reden is om beleid aan te passen. Kijk, als jij bij elk beetje wind de een of andere kant op beleid aanpast, dan wordt je overheid zelf een bron van fossiliteit. Dat zit ja. helemaal te wachten. Ja, nou hoor je uit de kringen van werkgevers uh, in inmiddels ook het geluid. Vooral niet verder bezuinigen, want dan bezuinig je de zaak echt naar de sodomieter. Nou ja, we hebben wat uh, fiscaal stimuleren hielp. Bij Wouter Bos hielp. Die het tekort van ja, plus een surplus van 1 naar tekort van 6 oplopen. En dat, heeft, dat was toch de grootste krimp die we ooit meegemaakt hebben. Dus daar geloof ik niet zo in. Maar er is ook, uh, het is gewoon niet nodig. Het geeft een bron van onstabiliteit. Ja. En, nou ja, u en, zegt het is, het is niet en, nodig. Ja. Uh, als ik u maar even mag onderbreken. Maar uh, wij hebben toch een hele grote mond in Europa gehad. dat ieder ja. land, uh, in ieder geval binnen de eurozone. binnen die 3% een begrotingstekort moet blijven. Ja, en daar is een. Op dat moment volstrekt geloofwaardig pakket voor ingezet in, uh, in september. En laten we maar eens afwachten of dat werkelijk niet uitpakt. Op basis van de gegevens in september leek het geloofwaardig. Ja. Nu blijkt dat deels door het uh, regeerakkoord, wat de zaak aanmerkelijk verslechtert. Ja. Uh, Net. te missen. nou, in april maar kijken wat er gebeurt. Dan heb je altijd nog tijd om te zorgen dat het alsnog op de rails komt. Geen paniekvoetbal nu? Nee, we zijn toch van min zes... De min zes van Waterbos is nu voor de helft bijna weggewerkt. Nou, eh. We zijn al een hele tijd op weg. Uw grote vriend Waterbos. Ja, die ja. heeft veel duizend huidige schade voor, zeg je. Zweden van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik dank u zeer voor deze eerste reactie. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Nederland moet het goede voorbeeld gaan geven... en de kernwapens die op vliegbasis volkool zijn opgeslagen... terugsturen naar Amerika. Dat wil de oppositie in de Tweede Kamer. Het idee is dat als Nederland in 2014 gastheer is... van een internationale topconferentie over nucleaire veiligheid... dat we dan ongeloofwaardig zijn als we zelf kernwapens in huis hebben. Pieter Omtzigt, uh, Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit geluid komt uit uw mond, bene van het CDA... dat toch altijd een trouwe bondgenoot van de Amerikanen is geweest. Waarom moeten die kernwapens nu opeens hals het land uit? u net gaf was van IKV en van de SP. We hadden een iets, uh, iets, iets gematigdere lijn. Het lijkt ons goed dat wij in Europa zo snel mogelijk starten met het, um, met het verwijderen um, van zoveel mogelijk plekken van zogenaamde tactische nucleaire wapens. Waarom? <coughs> dat zijn bommen die je op het slagveld zou gebruiken. Het zijn bommen... Ongeveer zo groot als wat van Hiroshima of Nagasaki gebruikt uh, is. Ja. En die moet je op een militair kamp gooien. en dan zou je tegenstander mee uitschakelen. Nou, de humanitaire gevolgen daarvan. die laten zich raden. Ja. Jarenlang onbewoonbaar gebied. Um, nou, we kunnen ja. ons ook geen scenario's meer voorstellen. zoals in de Koude Oorlog. dat wij met een aantal vliegtuigen Duitsland in zouden vliegen. Nou, we hebben trouwens geen eens tanks of nog mee zouden kunnen. om er achteraan te rijden, maar goed. Dus we hebben een totaal ander ja, scenario. Maar die wapens dienen toch ook tot... ter afschrikking hoor ik altijd defensiedeskundigen vertellen. En met landen als Noord-Korea, China... nou Pakistan heeft al een nucleaire bom. India werkt eraan. Iran natuurlijk. De grote nachtmerrie van de hele wereld. Nou, ter afschrikking... Uh, zijn er strategische nucleaire wapens? Zijn een veel grotere afschrikking? Um, we, hebben nu, we hebben het in Nederland alleen over die tactische nucleaire wapens. Er is dus nog een tweede probleem met die tactische nucleaire wapens. Dat zijn mooie kleine dingen. Dus um, als die op heel veel plekken in de wereld opgeslagen worden, um, heb je ook nog de kans dat uh, een terroristische organisatie er ooit eentje wil gaan stelen. Want uh, die dingen kun je vrij makkelijk meenemen. Dat kan met strategische wapens niet zo makkelijk. Dat zijn hele grote dingen die in silo's staan. Ja. En uh, nou ja, goed, dat is misschien nog wel een veel groter gevaar ja. voor de wereld. Nou, is waarschijnlijk, als we in Nederland dit gewoon officieel hebben, we daar natuurlijk een bevestiging van gehad. Nee, dat zou ik ook Zijn ze daar natuurlijk wel veilig opgeslagen? Ja. Maar als wij het aantal opslagplaatsen uh, van die wapens in ieder geval aan deze stap kunnen beperken, ja. Ja, dan maken we ook gewoon stappen vooruit om de ja. wereld een stukje veiliger te maken. Waar liggen ze er nou of niet? Ja, ik denk het wel. U denkt het wel. Anders, anders heeft het ook geen zin om te moeten... roepen dat die dingen de, de, de wereld nee, we uit moeten we om te beginnen moet... in nee. Nederland. Nee, nou ja, zelfs, zelfs de Amerikaanse kranten schrijven op dit moment openlijk dat in 2017 de wapens die in Europa liggen, voor 10 miljard dollar gemoderniseerd moeten worden, want ook deze wapens hebben een update nodig. Ja. Ja, en iedereen vraagt zich af van deze wapens, dat niemand nog een scenario voor kan zien dat je ze nu zou moeten inzetten, waarom je die nou voor heel veel geld zou moeten gaan moderniseren. Ja, nou, met dan dat gecombineerd woorden met, Dat gecombineerd. Met het feit dat de Amerikaanse president uh, op die ontwapingsconferentie uh, hier komt. Ja. Um, hij zit ook in zijn tweede termijn, dus wellicht durft hij ook stappen te zetten. Net zoals ja. Reken pas stappen durfde te zetten toen hij herkozen was en wist dat het zijn laatste periode was. Ja. ja, dan zeg ik, kijk als Nederland nou hoe je ervoor kunt zorgen om het wat veiliger te maken. Nou, er zijn allerlei voorconferenties. Er is ja. er in maart eentje over de humanitaire gevolgen ja. van een nucleaire. Dus zo is ook ooit de ontwapening van. Um, Patlustenbom uh, bijvoorbeeld begonnen. Ja. Dus u wilt dat om... nu ook. Maar toch even, ja, kijk, Frans Timmermans is nu minister van Buitenlandse Zaken. U wilt dat dit het speerpunt uh, wordt in zijn buitenlands beleid. Hij was als Kamerlid overigens tegen. Hè, tegen die kernwapens. Ja. Uh, hoe groot is nou de kans dat hij dat uh, uh, pleidooi van u overneemt? Nou, dat horen we vanmiddag... Buitenlandse zaken gaan terug. Uh, zeer veel partijen hebben dit gezegd. Ja. Ik voel zelfs bij de VVD... ...want die heeft ook bij de motie in 2010... ...meegestemd, wij ook, ja. om er gewoon uit te streven... ...dat we op termijnen vanaf af zouden komen. Dus in Nederland leeft al een vrij groot besef... ...dat al deze wapens er zijn... ...dat ze van weinig nut zijn. Ja, ja Dus ik denk dat er wel mogelijkheid zijn. De blokkade zal waarschijnlijk niet zozeer in Nederland liggen... ...als in de internationale gemeenschap. En daarom is het nu belangrijk dat hij... ...al van tevoren proeft, want kijk, op zo'n conferentie zelf... Begin je hier met onderhandelen. Dan moet het concept al lang en breed klaar liggen in 2014. Ja, dus dat moet ook. die u. kleine voorconcepten. Ja, en daar moet je ook gewoon de ruimte voor hebben. Ja. En die ruimte ja. willen we hem gewoon meegeven om ervoor te zorgen dat wij vermoeden dat we ook in België liggen, in Duitsland en in ja. Italië. Mm -hmm. Dat die landen ook bij elkaar gaan zitten en zeggen: van joh, moeten we dit nu nog willen? Zeg, uh, uh, Maxime Vrager, zegt die naam u nog iets? Die zegt me nog heel veel. Ja, dat was uw voormalig leider. En die was ja. ook ooit minister van Buitenlandse Zaken. Die was Mornikus tegen. Nou, ook hij had opgericht. Mee. Um, alleen het uh, tijdstip uh, zat toen niet mee. Uh, ook onder zijn periode is die motie al aangenomen. Ja, um, maar hij was tegen. En, nou, hij heeft, hij heeft, uh, het is hem toen niet gelukt om het tegen. mee te maken omdat er geen uh, conferenties uh, waren. Uh, maar hij was dat, tegen. Hij, hij was niet zo moeilijk tegen als u nu doet denken. Nou, hij voelde er helemaal niets voor. Uh, voor, een, uh, voor een verwijdering van de Amerikanen en de Amerikaanse wapens. Omdat de Amerikanen niet zelf tot ontwapening zouden willen dwingen. Ik denk dat we nu, uh, juist om die tweede zin die u nu geeft. Ja. Want ik moet nog zien dat de Amerikanen zelf de kosten gaan dragen uh, van modernisering van deze wapens in Europa. Juist. Dus ik wil nog ook gewoon zien wat de Amerikanen zelf op tafel leggen. Juist. Dus ik denk juist dat we nu, en daarom, geeft, daarom zeg ik ook, ga nou vroeg praten. Doe dat niet op die topconferentie. Nee, maar nee, eerder. Dan, dan, dan eerder. Ja. En daar denk ik dat er gewoon heel veel kansen voor zijn. En daarom... Um, en daar wordt het dus een stuk veiliger van. Want we hebben het hier alleen over de tactische wapens, ja. niet over de strategische wapens. Pieter Omtzigt, Kamerlid voor het CDA. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het personeel van het in financiële problemen verkerende Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer krijgt deze maand de helft van het salaris maar uitbetaald. De restant volgt dan als nabetaling in januari. De vraag is, mag een werkgever een deel van het salaris een maand later zomaar uitbetalen? Antwoord komt van arbeidsjurist Danielle Bubbel. In principe maakt een werkgever met een werknemer afspraken over het moment van loonbetaling. En dat is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, dus daar dient een werkgever zich ook aan te houden. Uh, nu kan het zijn dat er omstandigheden aanwezig zijn die rechtvaardigen dat dat, uh, dat daarvoor af wordt geweken. Maar dan moet er wel een geldige reden zijn om dat op een later moment te voldoen. Dat kan inderdaad gelegen zijn in de financiële sfeer. Hè. Dus het kan voorkomen dat de financiële middelen dusdanig zijn dat de werkgever inderdaad niet in de gelegenheid is om alle medewerkers tijdig het loon uit te betalen... Die geldige reden is wel essentieel. Er moeten wel degelijke omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat er loon op een later tijdstip wordt uitbetaald. Is dat namelijk niet het geval en een werknemer die gaat een kort gedingprocedure starten om tijdig loon voor betaling te vorderen en die krijgt daarin gelijk. Dan loopt een werkgever het risico dat hij een vertragingsboete moet betalen. En die kan oplopen tot 50% van het verschuldigde loon. Begrijpt u wel? Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. In de hoofdstad is Arm van Attenveld. Oh, nou, dan moet ik opzij springen voor mijn veegwagentje van de gemeente. Ik sta tussen de Perisport en de Foodlocker. En daar is een winkel waarop het woord de herinneringsruimte staat. Dat is van Jarden, marktleider op het gebied van crematoria in Nederland. Ik loop naar binnen. Dan kom ik in een soort designruimte. Het Witte Gordijn schuif ik opzij. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie bent u? Sabrina Franke. U bent de directeur van uitvaartverzorger Jarden. Dat klopt, ja. En deze winkel, die is van jaarden. Ik zie daar een uh, wit bankstel in doos Tissues. Wat kan ik hier? Je kunt hier uh, even uit de drukte van, uh, van de Alledag, van de Kalverstraat... de drukste tijd van het jaar in de drukste straat van, uh, van Amsterdam... kun je heel eventjes ertussenuit stappen, rustig gaan zitten... en even herinneren aan die mensen of die persoon die je ontvallen is. Dit is de Nieuwe Kerk. Dit is de, de, de ruimte voor te herinneren voor ieder, voor ieder geloof, voor iedereen. Maar waarom hier in de Kalverstraat? Want dan kom je hier uit de Bijenkorf of uit bij welke winkel dan ook met je tas boodschappen En denk je, oh ja, oma. Juist in de Kalverstraat, juist daar waar het zo druk is... hebben de mensen heel even de behoefte om tot zichzelf te komen. Kunnen ze even in deze rustige ruimte stappen om na te denken. En heel eventjes, dat ene momentje wat je, wat je zo fijn vindt om even stil te staan bij diegene die je ontvallen is. Kan ik hier dan ook een begrafenisverzekering afsluiten? Nou, alles kan natuurlijk, maar dat is niet de bedoeling van deze ruimte. Deze ruimte is echt... Maar u kunt... bent toch geen liefdadigheidsinstelling? Wij zijn een vereniging. Uh, Wat wij... Hoeveel leden? Wij hebben 1 miljoen leden. Kun je gebruik maken van alle voorlichting, alle bewustwording rondom uh, de dood. Want dat is een groeiemarkt, om het zo te zeggen, die bewustwording. Want u organiseert veel meer bijeenkomsten in het land. En dan ziet het zwart van de mensen. Dat klopt. Hè. Daar komen duizenden mensen op af. Wij organiseren... Heel veel activiteiten, uh, muziekconcerten, herinneringen, lichtjes uh, bijeenkomsten, zodat de mensen met elkaar kunnen herdenken en kunnen herinneren aan uh, de mensen die ze ontvallen zijn in het uh, uh, ja dat het deel wordt van het uh, gewone leven. Ik zei de Nieuwe Kerk, maar ja, het is natuurlijk een invulling van iets wat vroeger de kerk deed. Ja, dat klopt. Dat klopt. En je geeft de mensen de gelegenheid, uh, zoals de kerk dat vroeger ook altijd deed. Dat de mensen de gelegenheid hebben even tot zichzelf te komen. Noem het een meditatief momentje. Noem het een, een, een geloofsmomentje. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de mensen de gelegenheid hebben om heel even uh, daarmee bezig te zijn. Dit is uh, wat ze in Amsterdam... Pop-up store noemen. Um, vorige week werden hier nog mobiele telefoons aan de man gebracht. Um dit duurt een week en dan is het weer weg. Klopt, dat dit duurt een week. En juist om de mensen eventjes de gelegenheid te geven... uit die drukte te stappen, is deze winkel. Deze winkel is ook niet de bedoeling om een heel jaar uh, te hebben. Helemaal niet. Het is juist om heel even de aandacht erop te richten. Net als bij ons op 30 december, de herinneringsminuut. Dan zijn we ook twee minuten voor acht... even op alle televisiezenders aanwezig... om rustig stil te staan al voor ons het feestgedruis losbarst. Um, hoe lang doet u dit werk al? Dit werk doe ik al vijf jaar. En daarvoor? En daarvoor, is, en daarvoor uh, werkte ik bij Centerparks. Een heel andere tak van sport. Um, anders tegen de dood aan gaan kijken? Jazeker, we heel anders tegen de dood aan gaan kijken. En veel meer toegankelijk en veel meer um, dat het bij het leven hoort. Um, hier staat een laptop en de beelden die worden geprojecteerd op de muur. Je kunt hier digitaal degene herinneren die je graag wil herinneren uh, via de computer. Zo gaat dat hier al nu, in de Kalverstraat. Zij gaan van Lutteveld. Straks ophef in Duitsland over een roze kerstmarkt. Wij eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1945. Zeske en Biska en tante Sidonia. En dan natuurlijk lambiek. En en Jeroen. Zijn beste vriendjes, zijn maar. Ja, deze dag in 1945 verschenen Suske en Wiske voor het eerst in de Vlaamse krant de nieuwe standaard. Geestelijk vader Willy van der Steen was een vrijgevig mens herinnert stripwinkel eigenaar Beo Hansen zich. De laatste, uh, hoe heet de laatste, ik die? De tyrannieke Tor is de laatste.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 Ja, en ik heb het briefje nog, kijk eens, ik kan uh, getuigen dat deze bril van Willy van der Steen, de geestelijke vader van Suske Neviske, is geweest. Dat is leuk, hè? Ja, ik vind dat ook. Ja, dat is een reliquietje. Ja. stripwinkel eigenaar BO Hansen over de eerste Suske en Wiske en over diens of uh, hun geestelijk vader moet ik zeggen Willy van der Steen en die uh, strip die verscheen voor het eerst deze dag in 1945. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 7 minuten voor 10 u luistert naar de Caro op Radio 1. Keulen, de stad die zich al 10 jaar profileert als homo stad van Duitsland heeft dit jaar voor het eerst een homo kerstmarkt en daar is meteen ook ophef over ontstaan. Duitsland-correspondent Rob Zavelberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is er een aparte homo-kerstmarkt eigenlijk? Nou ja, die had Keulen nog niet. In andere steden zoals München, Hamburg, Frankfurt was die al wel. Ja. En Keulen wilde daar niet achterblijven. Vooral ja. in de zomer heb je meestal de, de gay pride uh, op veel plekken in Duitsland. Ook in Berlijn natuurlijk. Ja. En uh, ja, Keulen had nog geen speciale homo-kerstmarkt. Een uh, roze uh, Christmas market. Ja, dat wou ik vragen. Want waarin verschilt een homo-kerstmarkt van een hetero-kerstmarkt? Ja, kijk, bij de hetero's, zowel als ook bij de homo's, zijn er natuurlijk gluwijn en de bratwurst aanwezig. Maar uh, anderzijds, ja, uh, in dit geval ook travestieten en de drag queens en de cabaretiers en de slagerzangers. En dan gaat het natuurlijk niet om, uh, alleen om uh, liedjes als uh, O Tannenbaum, O Tannenbaum. En voor de rest heeft die uh, Cologne Avenue, zo heet die uh, uh, roze kerstmarkt in, in Keulen. Ja. Uh, ja, Die staat helemaal vol met roze kerstbomen en uh, is helemaal gedompeld ook in een lila licht. En waarom is daar glazen over? Nou, kerstfeest is natuurlijk van oorsprong vooral een christelijk feest. En zonder, van, uh, zonder uh, Jezus van Nazareth zou dat uh, uh, feest er ook niet zijn uh, geweest. Vandaar dat conservatieve partijen, bijvoorbeeld als de Vrije Weler en ook de CDU, ja, zeggen van: uh, luister eens, die oorsprong die is anders. En daar heeft toch met wat andere zaken ook uh, van doen. In elk geval zeggen veel mensen dat de kerken eigenlijk uh, toch wat bang zijn om er iets van te zeggen. Omdat het ook het, ja, een belangrijk volksfeest is geworden voor uh, consumptie en uh, natuurlijk ook voor economische groei. En vandaar dat er veel discussie over is in Duitsland. Ja. Het is overigens niet door de stad keurig georganiseerd... maar door een evenementenbureau, hè? Ja, zeker. Het is natuurlijk een uh, particulier initiatief en het gaat uh, ja, om zaken doen natuurlijk, uh, om ondernemers, maar vooral ook om uh, tolerantie en gemeenschapszin, om bij elkaar komen, om gezelligheid uh, en ook natuurlijk de acceptatie van andere levensvormen. En ja. vandaar dat ze zeggen dat ook uh, natuurlijk uh, heteros uh, meer dan welkom zijn. Nou is in Beieren de stad München, zoals we weten, en daar uh, is al sinds 2005 zo'n roze kerstmarkt, waarom is er dan bij uitstekking het, wat liberale keulen ophef? Ja, kijk, Beieren staat inderdaad bekend als de meest conservatieve deelstaat. De CSU, die toch behoorlijk rechts is, heeft er al 50 jaar bijna de absolute meerderheid in het parlement. Maar de hoofdstad München, die is dan weer sociaal-democratisch. En uh, in München is het dus een wat, ja, iets, iets wat liberaler klimaat. Uh, die homokersmarkt is er ook al wat langer. En in het katholieke keulen, ja, daar keken ze toch met wat uh, jaloezie naar, uh, naar München. En vandaar dat ze nu ook een uh, roze kerstmarkt hebben. Juist. Uh, much to do about nothing, of... Uh... Nou, uh, uh, toch wel. Ik bedoel, uh, het geloof is belangrijk. En uh, geloof is in Duitsland denk ik toch wat belangrijker dan in, uh, in Nederland misschien. En vandaar ook uh, dat ze nu zeggen van ja, uh, we hebben dan wel een paarse een paus uh, en die uh, toch vanuit Rome natuurlijk uh, ja, wat strenger beleid heeft. Maar uh, anderzijds, uh, ja, er is nu ook in de politiek een politieke grote discussie over uh, homo's bijvoorbeeld, of die ook uh, kinderen mogen adopteren. En uh, vandaar ook uh, dat deze discussie over de uh, roze kerstmarkten toch uh, voor uh, enige ophef zorgt in Duitsland. En vooral, ik, ik sprak bijvoorbeeld een man in in München. En die zei van... Uh, ja, uh, luister, uh, we zijn toch wat blij... dat uh, de pastoor nog niet is langs geweest om de bezoekers met uh, het wijwater komen te, te verdrijven. Rob Zuivelberg, correspondent in Duitsland. Ik dank je wel. Straks, dames en heren... overheidsgaranties voor systeembanken... lokken risicovol gedrag uit in het vervolg. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Bekervoetbal of Radio 1... Vanavond om 8 uur in de achtste finales. Nak Heracles. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt, Go en Eagles als Pek Daar komt dan toch nog de beslissing. Schiet binnen. Itessa Ado. Gaat er lang. En schuift de bal naar voren. En om kwart voor negen. in Feyenoord. Oh, die is die kleine Korte hoek voor zich. Bekkervoetbal in NOS langs de lijn. Vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Easy.